Dit is Mautschreurs met het NW journaal. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen. Dat meldt de Turkse media. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Turkse stad Edirne... vlakbij de grens met Griekenland. De trein met 360 inzittende ontspoorde. Vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf wagons liggen naast het spoor. Volgens de Turkse autoriteiten is het gebied door modder lastig te bereiken. De reddingsactie in de Thaise grot is opgeschort tot morgenochtend. Duikers moeten even bijkomen. En ze hebben tien uur nodig om de zuurstofflessen in het grottenstelsel te verwisselen. Inmiddels zijn vier jongens naar buiten geloodst. Ze moesten een tocht afleggen van vier kilometer. En dat gebeurde voor een deel onder water. Maar ze maken het goed. Acht jongens en hun voetbaltrainer zitten nog vast in de grot. De tijd begint te dringen, want het is weer gaan regenen daar.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 Het weer, eerst nog opklaringen bij minimaal van een graad of 13. Morgen is het bewolkt bij zo'n 22 graden. Dinsdag kan lokaal wat regen of motregen vallen. En met een graad of 20 wat koeler. Vanaf woensdag weer geregeld zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.